Jacques Sperber van het CDA over het zorgcentrum en het cultureel centrum. Het zorgcentrum zou weggaan en dat zou worden overgeheveld richting Jan van Bezouw, maar er zijn toch wat problemen. En wethouder Theo van der Heijden past terug van vakantie over een sluitende gemeentebegroting. En zijn standpunt, een heel bijzonder standpunt, een minderheidsstandpunt in zaken de brede scholen. Ook een uitgebreid artikel in het Rabensdagblad op... 29 augustus en 16 september. Toch twee boeiende onderwerpen om het eens over te gaan hebben. Maar zoals altijd eerst even een rondje. Wat viel u op in het nieuws, lokale nieuws? Ander nieuws, het mag allemaal zijn. Gerard, heb jij nog wat te melden? Ja, twee dingen. Uh, Eén is uh, afgelopen vrijdagavond hier in de kapel was Frits van Oostrum over de 14e eeuw. En je zegt maar even het ontstaan van de geschiedenis van Nederland en het Nederlands. En ook een aantal uitlopers naar de huidige tijd. En echt een belevenis, moet ik zeggen. Ja, ik hoorde van Jan van Eyck een zeer boeiend ja. betoog was. En ook erg uh, druk was het. Veel, echt veel, een vergenadigd spreker ja. uh, die de grote lijn weet vast te houden. En tegelijkertijd door kleine details uh, daar weer verder op in weet uh, te gaan. Ja. Dus voor mij uh, mag die vaak te komen en nog even initiatief van de literaire kleding horen en onze plaatselijke boekhandel, waar we de naam niet van mogen zeggen vanwege het commissariaat <laughs> van de media. Ja, is maar een zijn, <laughs> ja. Hij En bijna in het gemeentehuis. Ja. Uh, ja. Maar uh, een aanrader, mocht die man uh, weer een keertje terugkomen en anders, koop het boek en lees het. Of leen het in ieder geval in, uh, in de bibliotheek hier. Oh, Want het is spannende literatuur. Tweede. Uh, was even blijven liggen, uh, want toen was ik zelf uh, met vakantie. Je ziet, het is een grote vakantieperiode uh, in, uh, in Goorlen. Uh, ik zag dat er in Riel een bord heeft gestaan over struikelgevaar. En bij het fietspad daar, ja... Die heeft in de een bochtje staan ja, over ja, Iemand had keurig een, uh, een, een, een verkeersbord nagemaakt. met als onderschrift struikelgevaar. <laughs> want de wortels van de bomen waren door het fietspad uh, gegroeid. En uh, daardoor was het toch riskant om daar te fietsen. De wethouder wist vol vreugde te melden. dat het nieuwe fietspad al uh, klaar was. Dus dat het probleem niet meer bestond. En dat het natuurlijk niet kon dat dit soort borden werden neergezet. en dat er bovendien. Nu een meldpunt is het fietsmeldpunt.nl, waar je dit soort klachten kunt neerleggen. Oh. En wat mij verheugde voor de bordenplaatser die nu zijn bord zal kwijt zijn, de volgende keer dat hij dat doet, zal dat ongetwijfeld langer blijven staan. Want dit fietsmeldpunt gaat nu alle klachten verzamelen in de hele regio. En begin 2014 worden dan prioriteiten gesteld over wat aangepakt gaat worden. Allee. Dus niet meer zomaar even tussendoor wat tegels rechtleggen. Nee, verantwoord beleid. Dus dat schept ook vreugde. En, en, en je had het over de wethouder. En, zit ja, je hier? Nee, de nee, de nee. De nee. <laughs> We hebben We hebben niet het hele college. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Ja. Er moet nog wat te en te gissen ja, blijven, ja. natuurlijk. Oké. Okay. Nou, aardig nieuws. Jacques, had jij nog wat te melden? Ja, wat uh, mij de laatste tijd toch viel buiten alle. Perikelen uit, uit Den Haag natuurlijk, waarbij we soms allemaal onze vraagtekens hebben. Maar uh, viel me op dat er een publicatie werd gedaan over de CITO-resultaten per, uh, per school in Nederland. Meteen toen ik zag, dacht ik, wat heeft dit voor toegevoegde waarde? En daarna merkte ik, nee, het heeft zelfs een negatieve waarde. Want de CITO-toets die bedoeld is, als momentopname, hè, om te kijken... Hoe ver en op welk niveau zijn, zijn, uh, zijn kinderen. Gaat nu in één keer gebruikt worden als uh, wapen in de strijd tussen scholen. Ik vind dat uh, een zeer slechte ontwikkeling. En ik uh, denk ook dat er een hele hoop hele goede scholen zijn. Waarbij misschien wat kansarmere leerlingen zitten. Die uh, hierdoor de dupe gaan worden. Omdat daardoor uh, die scholen leeg gaan lopen met uh, kinderen... Die zich op een normaal basisniveau kunnen ontwikkelen. En daardoor gaat daar, gaat, daar als neveneffect, denk ik, maar aan, aan juist weer het Breen, niveau van die wiens brein is dat idee dan ontspoten? Wie heeft dat bedacht? Is dat niet ja, de dat staatssecretaris we, van onderwijs? Nee, die heeft het zelf niet bedacht. Ik weet niet meer wie dat uh, precies uh, bedacht heeft. Van de kant van georganiseerde ouders oh ja? zijn er nogal wat geluiden geweest. Maar het laatste jaar, anderhalf jaar. Van dat moet toch bekend gemaakt worden, want dan kunnen we beter kiezen naar welke school onze kinderen moeten ja, gaan. En daar is hij nou niet maar, voor bedoeld. Nee. En zo werkt hij ook niet. Want nee. als dit effect er zou zijn, dan worden de goede scholen veel te groot en daardoor gaan ze slechte resultaten maken. En de kleine scholen worden veel te klein en daardoor worden ze gesloten. Uh, zodat je die, uh, die effecten er ook nog eens een keertje overheen krijgt. Dus dat is ook niet, je moet scholen afrekenen op een toegevoegde waarde. Qua, qua onderwijsprestaties. En daar is een hele reeks van dingen voor uh, waar nou, je daar nou naar moet kijken. Maar ook je actie, Sjaak, of zo. Want, uh, daar valt, zit, uh, zit, zit je duidelijk dwars. Ik vind het ook een, zit, ik vind ook een slecht idee. In, maar ik kan daar want, hooguit met mijn eigen uh, Kamerfractie over praten. Ja, maar het ja. is natuurlijk wel. Er wordt beroep gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur. Ja. En uh, ja, dat is ook een heel groot goed. De vraag is alleen of je als krant. ...niet even moet nadenken over wat het effect is van, uh, van op een dergelijke manier plaatsen van, uh, van, ja, van resultaten. Misschien toch als suggestie naar jullie als college of naar jou als wethouder... Uh, ...met dit stukje tegengeluid of uh, richting ouders van zo moet je ermee omgaan... ...vind ik ook passen bij uh, een gemeentebestuur dat verantwoordelijk is voor stukken onderwijs, ik weet... Dat je er niet over gaat en dat jij dit soort publicaties niet doet. Maar het vervelende is dat het wel effecten heeft op de scholen die hier in de gemeente gevestigd zijn. En ja. verwachtingen van ouders van wat ze daarmee zouden kunnen. Ja, dat, dat is allemaal niet zo handig. En dan het vervelende is natuurlijk als scholen, dat de slechte scholen, tussen aanhalingstekens slechte, dan dit soort genuanceerde verhalen gaan vertellen. Ja, dat, wordt, dat komt niet over. Want nee, dan dat dan die, die, die, ja, ja. Ja. ja Dus dat... Moet toch een soort onafhankelijke derde dat maar, maar doen. Maar, maar hoe doen. reageren daar scholen zelf op? Vinden die dit, uh, is het standpunt nee. van de scholen in zijn algemeenheid? Of zijn er die niet? Ja, die dat, we ik, dat weet ik niet, maar de scholen waar, waar geluiden vandaan zijn gekomen hebben ook geen van allen de behoefte uh, om, het om, het om, om dit soort ja. gegevens ja. openbaar te maken. Nee, want die feiten zou je dan ook moeten aangeven. De status van de kinderen wil je daar ja. een, een, gewogen, een gewogen verhaal van kunnen maken. Ja. Kijk, ik ken ook een aantal mensen die, waarvan de kinderen gewoon ja, toch een behoorlijke uh, beperking hebben. Daarnaast moeten ze samen naar school. Hè, dus ook ja. dat effect krijg je. Ja. En dan zou daardoor, als dan de CITO-toets ja, maatgevend het worden, ja. dan zou je namelijk een hele rare situatie gaan krijgen. Dus ik denk... Ja. Dat, dan, dan moet je veel meer weten van, van achtergrond van kinderen. Waarom scoort, die, scoort men op de CITO minder of beter? Ik ja. ja. denk dat het een ontwikkeling is die aan, aanstreept... Die, waarvan je grote vraagtekens moet zetten. Zo. Sure. No. Ik denk dat je de laatste 10, 15 jaar al ziet... hoe kinderen in de stress schieten... omdat ze die CITO moeten ja. doen... en wat dat voor hun ja. toekomst betekent. Ja. Ja. En dat de leerkrachten dan tenminste nog wat nuance daarin aanbrengen... Ja. door die kinderen een beetje te kalmeren. Maar nu... ...wordt potentieel een aanstelling er ook van afhankelijk... Ja. ...dat die kinderen goed scoren ja. op dat ene moment... In, uh, ...in een traject van acht jaar. Ja, dan ben je toch met waanzin bezig uh, ja. met elkaar, zou wil ik zeggen. Ja, precies. Ah. Dus we zijn ja, het eens. eens Gera ah, gaat Gero, goed. en ik ja. zijn het eens. Ja. Dat, dat, vind was, jij ver, dat was dus verontrustend <laughs> nieuws. Ja. Heb je nog uh, vrolijk nieuws? Ander nieuws? Of, je mag het hier wel laten hoor. Dat, uh, nou, we trekken ik trekken het er ik, niet ik uit. Ik laat hier even uh, bij met die verstanden dat we... Volgende week, uh, zondag, is er een uh, groot concert van het Euregio Jeugdorkest... Aha. ...in het uh, foyer van het Factorium in Tilburg. Raad iedereen daar aan. Ja, ja, precies. Daar gaat nog op uh, gememoreerd gaan worden. Aha. Onze burgemeester zal daar het een en ander over uh, te berden brengen... ...mede namens de burgemeester van Tilburg. Oh. En ik alleen al voor het concert van zo'n orkest... Uh, moet je gewoon tekenen, want dat zijn echt dat zijn geweldige muzici. Ik ja. ben er al een aantal keren geweest. Ja. En dat is echt uh, dat die ontstaan zijn hier vanuit ons Factorium hier in ja. Goorle. Ja. Ja. Ja. En nog steeds de drijvende kracht, uh, met name Thijske Stroeken en ja, uh, Piet is, Herra. Ja. Ja. Ja. Daar uh, zo in bezig zijn, dat is iets uh, wat we ook eventjes op een blaadje kunnen zetten. Mijn kinderen waren mede de eerste twee die op het uh, toen in... Waar was het ook weer? Nierpelt, waar ze zijn begonnen. Nierpelt ja? gewonnen, ja. ja. In 1984, ja. Ja, ik weet niet precies, maar ja, zoiets was, ja. ja. Maar ik vond het ook leuk dat, bericht dat ze zijn eerste prijs haalde in Wenen. Ja, jezus, ween, ja. zo. ik, jezus, de in muziekstad. <laughs> dat vind ik toch knap, ja, hoor. Ja, dat was ook zeer precies, juist. <laughs> ja, ja, ja. Nou, dat is een hartstikke leuk bericht. Nou, chapeau voor het uh, Euregio Jeugdorkest. Theo, had jij nog nieuws? Ja, ik, geen nieuws, maar wel twee. Ik wil van de gelegenheid gebruikmaken om als Wethouder Economische Zaken nog even twee belangrijke zaken aan te, aan te raken. Dat is, uh, u, als u de Goorles Belang leest, dan ziet u mooie stukjes over de ondernemer van het jaar Goorlen. Ja. Hè? U, u weet dat uh, er is een groepje. die hebben een uh, initiatief ontwikkeld. Uh, om uh, de ondernemer van Goorlen 2013 uh, op de kaart te zetten. En dat dan in de toekomst verder uit te breiden. En 4 november een grote happening. Uh, in het Jan van Bezouw We hopen dat de zaal vol gaat lopen en we hebben 21 uh, uh, bedrijven zijn er uh, aangemeld. Nee, oh, aangemeld, aangemeld. aangemeld. En er, wo er wordt nu door de uh, kandidaatstalcommissie worden er drie mensen als kandidaat genomineerd. Mm -hmm. Daar wordt een filmpje van gemaakt van dat bedrijf. Dat wordt straks gepresenteerd. En wordt het daar ter plekke gekozen? En, wordt ter, en ter plekke wordt die gekozen. Het is oh. niet de kandidaatstalcommissie die kiest, ja. maar de Mensen in die komen op het Jan van Bezouw... Die, die krijgen een muntje... en die mogen dan... Hun, na aanleiding van de presentaties en we samenplint... mogen ze dan de onderneming van het jaar kiezen. We denken ja. dat het een leuke happening is. Ja. En dat is één. Tweede is dat ik dacht... Ja, ik zei net iets over uh, uh, uw regio. Ik denk dat we ook even... de komende <lacht> zondag moeten aanmelden. Koopzondag, <lacht> grote happening in, in, in een dorp... met leuke activiteiten. En ik vind ook dat mensen... koopje waar in Goorlen... Want dan houden we ons uh, centrum in ieder geval heel gezellig en leuk. Hm. Nou, betere pleitbezorgers kunnen we hier niet hebben Gerard. <laughs> nee, maar dat laatste ben ik het van harte eens. We hebben ook al verschillende keren nu aandacht besteed aan ondernemers die in het winkelcentrum hun nek uitsteken. Hm. Tegelijkertijd blijf ik een beetje bezorgd als ik daar doorheen loop. Ja. Hm. Ja, dus ja, is er nog iets te verwachten? Ik weet dat het moeilijke tijden zijn. Nou, op dit moment is er de, Ja, u weet, we hebben een centrummanagement en in het centrummanagement werken er vier deelgroepen. Eén van de deelgroepen, dat is brangering en uh, invulling. En Die club die komt uh, binnenkort bij elkaar in het Jan van Mezouw. met de ondernemers en met de Vereniging van Eigenaren. Om eens te kijken welke strategie we kunnen ontwikkelen om de, leeglopende, de leegstaande winkels te gaan vullen. Dus er ja. wordt op dit moment door die commissie... één van de commissieën, die zijn dus schoon, heel en veilig. De andere commissie is... Schoon, heel en veilig heb je. Je hebt dan brangering en je hebt dan uh, PR. Nou, en, die drie, en dat is nog een commissie. Maar, maar ik heb even de naam verprijgt. Nou, en dan heb je daar boven hangt tussen het centrum uh, en uh, de... de, de het bestuur van de, van de centrum. Die dan alles uh, coördineert en organiseert. Ja. Nou, we hopen op die manier. Toch uh, wat meer. Uh, uh, ja, Je moet een eenheid zijn. En uh, het belangrijke is. Ook, uh, we moeten de mensen ervan overtuigen. Dat als je naar nieuwe winkelen wil gaan. Naar de toekomst toe. Dan hebben we het dus over belevingswinkelen. En als je er niet overgaat op belevingswinkelen. In zo'n kleine kern als Goorle. Dan, ja, dan trekt men naar. Grotere plekken toe. Of grotere plaatsen toe. Ja, en dan. Je kan je euro maar één keer uitgeven. Ja. Dus je moet zorgen dat je hier in ons dorp... ja, toch... naast boodschappen doen... ook belevingswinkels krijgt... waar mensen leuk vinden om daar te gaan winkelen. Ja. Ja. Is dat dat punt nog wat negatiefs te verwachten... van Tilburg-Zuid? en De bouw die daar op dit moment plaatsvindt? Of is dat toch iets waarvan... We nou, ik weet niet wat voor bouw u bedoelt... maar als u de XL bedoelt, ja. uh, op Stappen hoor... Uh, u weet, er vindt... We twee bewegingen op plaats naast uh, aan de ringbaan zuid. Dat is de AB-complex waar een hele grote, uh, grote winkel komt en dat is dan Stappengoor. Ja. Nou, u weet dat Stappengoor uh, bestemmingsplanwijziging ligt ter visie en daar uh, wordt door zowel kamerkoophandel als door uh, winkeliers van Goorle als door winkeliers van uh, uh, Tilburg worden zienswijzen ingediend en de gemeente Goorle heeft ook een zienswijze ingediend en uh, uh, wij dachten eerst dat wij uh, niets konden doen omdat uh, Tilburg had de crisis- en herstelwet ingeroepen. Dat betekent dat gemeentes niet tegen elkaar mogen procederen. Inmiddels blijkt die wet uh, maandag of twee geleden gewijzigd te zijn. En Goerlen zou bij bijzondere omstandigheden toch nog kunnen procederen. Dat is ook de reden waarom, waarom wij toch een, een zinswijde hebben ingediend waarbij de rechten voorbehouden. Mocht er dingen gebeuren die we niet willen, dat we toch eventueel naar de rechten kunnen gaan. ...maar dit is nog geen gelopen... ...de provincie heeft ook zienswijzen ...ingediend... Ja. Ja. Ja. ...dus dat moet maar nee, eens nee. rustig afwachten... Cool. ...nou, we wachten even af... ...dat was jouw nieuws Theo... Ja. ...nou, dan had ik nog een paar dingetjes... ...even kijken, we moeten denk ik toch even melden... ...dat er op de Milhul derde wereldmarkt... ...maar liefst 15.000 mensen zijn... ...geweest, er is toch ongeveer... ...opgehaald voor een, dacht ik, een kleine... ...60.000 euro, iets minder... ...2000 minder dan vorig jaar, dan in 2012... Dus zijn ik eh, kennelijk iets minder spullen opgehaald, maar toch nog eh, veel eh, een, ja, een groot succes. De, uit 17 aanvragen zijn er 7 projecten gekozen. Er stond ook in de kant welke dat waren. Heerst een hele goede sfeer al dus een bezoeker. Alleen stond er vanmorgen in de krant, er was één foute parkeermanoeuvre. En dan denk ik, hoe krijg je het voor elkaar? Een auto die eindigde bijna verticaal met de achterkant in de top van een verkeersbord. <laughs> dan moet je toch een puit gas geven. Dat is ook onvoorstelbaar. Dat, dat, ja, maar als jij een auto hebt met voorwieldrijf. Het is van achterop tegenaan. Als ja. jij een voorwieldrijf hebt en je rijdt naar achter toe. En je wordt gelanceerd door een, ja. door een uh, steen. Ja. Dus, en dan schiet je tegen die paal op. En je geeft dan nog gas erbij. Hè? Dan ga je wel omhoog. Ja. Ja. Ja. Ik heb hem zien staan. Ja, ja. ja, dus hij stond inderdaad bijna hij verticaal. Hij stond inderdaad bijna verticaal. Oh, Onvoorstelbaar, hè? Ja. Onvoorstelbaar, ja. Nou, maar in ieder geval toch, uh, proficiat had weer vorige jaar heel. Want uh, elk ja. jaar opnieuw flukken ze ja. het toch maar weer. En, uh, o, echt ja, mo hè? Mooie projecten hoor. En ze zouden hetzelfde resultaat hebben behaald als die telefoons niet gestolen waren die langs de weg stonden. Dus die mensen twee. doen dat alsjeblieft <laughs> niet meer volgend jaar. Dat dat gewoon op een simpele uh, manier langs de kant van de weg gezet kan worden. Mm -hmm. En opgehaald. In plaats van dat er dan weer een paar duizend nodig de beste dingetjes uit moeten gaan halen. Mm -hmm. Zo maak je dit soort initiatieven ook kapot. Ja. Zo is het, we wonen in een dorp. En uh, dan moet je die, dit soort dingen relaxed kunnen doen. Ja, ja vind ik ook. Ja. Nou, we hadden het nog. er uh, stond ook vanmorgen in de krant. Uh, dat vond ik wel een trix bericht. onze buurgemeente. Goud geroofd uit de sint valentinuskerk in Poppel. Voor tienduizenden euro schade. ...en zij geforceerd. Er is dus een hele hoop meegenomen. Dit is ook onvoorstelbaar. Wat ik ook een leuk berichtje vond was... Uh, ...want erfgoed in erfgoedipo Riel... ...die, uh, ja, die uh, timmeren stevig aan de weg. En dat was zaterdag. Leuk om, om te lezen. Was daar de kring van... ...puddingvormenverzamelaars bij elkaar... ...voor een jaarlijkse ontmoetingsdag. Kijk. Dat ze bedacht krijgen, hè? Ja. Puddingvormen. stond de foto in de krant. Puddingvormenverzamelaars. Leuk. Maar in ieder geval... Ik vind ze timmeren heftig aan de weg daar. Het is, het is ook een leuk ding om naartoe om, om te gaan. Nee, ik heb ook een afwijking. En Sjaak uh, die zat net even van, jij moet er ook mee doen. <laughs> nou, en dan als laatste mededeling. De, de opbrengst van, van de reuzenveiling viel eigenlijk een beetje tegen. Hè? Er is een veiling gehouden met wat schilderijen en beelden en zo. Om de reuzen te financieren. Hij heeft 1100 euro opgebracht. En in Riel komt dus de reus Toon met Verken is dan dus, dus daar wordt van een heilige. Wat is toch Antonius? Ab wordt er een reus, een reus, een ware reus gemaakt. En in Golgo is het Johanna Abkovia, Heb ik begrepen? Johanna ja. Abkovia. is dat Johanna van Brabant die ooit vast kwam te zitten in in, in de klei ergens richting. Uh, en door Bekenaren is bevrijd? Of, uh... Dan moet u aan Johan Zwaans vragen. Want die is voorzitter oh. van de club. Nou, dan gaan we toch ja. eens achterheen. Ja. Nou, dat waren, dat waren de mededelingen. We gaan dus Ik gauw is, aan het Het is een fancy naam. Huh? Een fancy naam. Die, die, die ze zelf verzonnen hebben. hebben ze die ze zelf verzonnen, ja. ja dat, dat kan. Want anders krijg je allemaal van die uh, namen. Die ergens op iets slaan. Of op iemand. Ja. En ja. dat wilden ze niet. Dus hebben ze een combinatie van namen gekozen en dan krijg je inderdaad Jacobia van ik vind het wel grappig, ik ben benieuwd hoe dat ze eruit gaan zien ik ben echt benieuwd ja. ik hoop dat ze zo een, een soort gilde bij elkaar krijgen om die zaak ook overeind te houden, ja. Ja. om, om ja, de reuzen te, reuze. te exporteren, maar dat vind ik wel een vereiste hoor ja, we hebben hier twee wethouders ik las toevallig even in, in de courier ik denk, dan moet ik even vragen want het, ik zeg, het zegt me helemaal niks Tilburg doet mee aan een landelijke burgernetcampagne. Zeg Burgenet. natuurlijk iets af, spreek Burgenet. ik nu Grieks. In september is de landelijke campagne Meld je aan voor BurgerNet van start gegaan. O, de gemeente Tilburg doet mee en roept alle inwoners op zich aan te melden via www.burgernet.nl. En in Tilburg zijn maar liefst bijna 36.000 inwoners aangesloten. Maar het valt wel op dat, dat, dat, dat jij daar zo van staat te kijken. Ik wist het niet. Hm. Heb je ik... ooit gehoord van Amber Alert? Ja. Ander dan beantwoord. Yeah. Is, is, ja, is, is, dat is is de, de voorganger, de voorganger. Is de van oh. Burgernet. Het is wat meer uitgebreid. Je kunt je gewoon ja. aanmelden en als er dan personen vermist worden, met name ja, gaat het vaak wilt. over ja. kinderen. Ja. Ja. Ik ga het even Stefan moeilijk maken door meer, meer naar voren te gaan zitten. Ja. Uh, en uh, die uh, je krijgt, als je in, uh, ik geloof dat ze tegenwoordig zelfs al ver gaan, als het in de buurt is waar jij zit. Maar dat kunnen ze via het GPS natuurlijk. Hè? Ja. Dan krijg je een uh, alert binnen. En uh, dan wordt er uh, verloren. Dit of dit kind ziet er zo en zo uit. Met een foto erbij en zo. En vaak uh, krijg je dan vrij snel daarna weer een einde-alert. Omdat het probleem is opgelost. Nee, kind is gewoon. Ja, erbij. Ja. Alleen ja, ik ben 65 geworden en dan moeten ze niet met al die dingen een andere naam gaan geven, want dan kan ik het niet meer bij jou hoor. Ach ja. ja, ja. ja. See, maar, maar, maar burgernet is een samenwerking dus tussen burgers, politie en gemeente om de veiligheid in de woonomgeving te vergroten. Heeft onze gemeente ook plannen in die richting ja, om zich daarbij te. Uh, we zijn er ook bij. Uh, we zijn er al twee mee bezig. Ja. Alleen. Ja, ja, nou. dat, dat ding loopt dan gewoon. Ik ben er ook bij eigenlijk. aangesloten. Ik ja. dacht, ik overal van op de hoogte, was Theo, maar uh, helaas, ik maar, leer, maar, ik leer het steeds Gaat daaronder, zo dus, dacht ik, het begrepen, ook initiatieven rondom oproepen van mensen met een EHBO-achtergrond. als er problemen zijn met iemand uh, die een ongeluk krijgt of zo? Dat, of is dat nou, een nee. ander initiatief? Nee, dat weet ik niet. Want nee, dat dus zag ik als ook in Het dus gaat oh. echt over opsporing. Ja. ja. ja. Nou. in ieder geval, Tilburg staat daarmee op de vierde plek in het gebied Zeeland-West-Brabant. Dus dat is toch een aardige opstelling. Nou, dan zullen wij wel derde, tweede, of eerste zijn. <laughs> nee. Kan naast niet anders. Ja. Hè? Nou, oké. Okay. Goed, nou. Het onderwerp, jongens. Het onderwerp. Waar beginnen we mee? Uh, maakt niet uit. Uh... Jacques, zal we met jou beginnen? jij. Is goed. Uh... Op het zorgcentrum, even kijken. Ik, ik heb eigenlijk twee interessante onderwerpen voor jou, namelijk uh, het zorgcentrum en ook de werkloosheid goorlen de hoger Het is alweer een, een krant van enige tijd geleden, maar daar stond toen dus in dat de gemeente Goorlen kan met een sterk stijgende werkloosheid in verband met de recessie. In Goorlen stijgt aan het aantal werklozen het laatste jaar van 3,96 naar 6,32. Dit cijfer Bartelis van BW grote zorgen. Is dat inderdaad zo? En hoe, hoe, hoe komt zoiets? En kun je daar als gemeente wat aan doen? Ja, je moet even onderscheiden wel overigens. Ik weet niet of het er zo nog in dat stuk stond. Maar je hebt uh, werkzoekenden en je hebt uitkeringsgerechten. Hè? Er zijn dus een aantal mensen uh, die via het UWV worden aangemeld. Uh, en er wordt ook een statistiek van gemaakt. Uh -huh. Dat is die meest dramatische stijging die erin zit. En je hebt... Uh, Mensen die instromen bij ons in het WWB-bestand, dus die uitkeringsgerechtigd worden, die, dat stijgt ook, maar een stuk lichter. een van de bijstand. Ja, ja uh, maar dit gaat over de, over de, ja, de WWers, zeg ja, maar. Ja, ja. En uh, ja, dus, uh, wij hebben een aantal jaren eigenlijk een beetje vooropgelopen in minder stijging. Mm -hmm. Maar nu in één keer springen we er explosief tussenuit. Echt, ja. We kunnen er niet echt een oorzaak van vinden. We hebben er experts van het UWV ook gevraagd... Ja, om daar naar te kijken ja. en dat te analyseren. We dat niet de vinger achter krijgen hoe dat Maar komt? die komen er ook niet met een, met een uh, duidelijk, uh, duidelijk antwoord. Ik denk, simpel, van, maar uh, dat weet jij ook wel, uh, Bernhard, dat wanneer mensen naar de WW komen... dan duurt het uh, 2,5, 3 jaar... en dan stromen ze pas door naar de gemeente. Wat dus, ja. ja. in 2008, 2009 ja. werkloos is geworden. Ja. Dat, daar merken wij als gemeente niks van... Totdat ze ja. uh, bij ons terechtkomen. Nou goed, en ga je dan een uitdraai maken. Ja, dan blijkt in één keer dat Goorlen ja. toeneemt. Maar die toename heeft wel veel eerder plaats van de Mensen komen in de WW. Het blijkt wel dat ja. het merendeel van de mensen... Uh, hebben hun werkzaamheden buiten Goorlen. Ja. Ja. Vandaar dat je er ook op eerste instantie weinig van merkt. Ja. We zijn echt een, een forensedorp. Veel mensen nou, uh, nee. wonen. Nee, niet echt een forensedorp. Ja, nee, nou, 40% van onze bevolking werkt hier in Goorlen zelf? zelf. 40%? Dat is veel. ja. Dat is best veel. Ja. Zo, daar stak ik echt van te kijken. Oh. Maar uh, ja, ja dat, het is een zorgelijke ontwikkeling. Maar je kunt er ja. verder weinig aan doen. Ja. Ja. Je, hebt, je kunt daar geen invloed op uitoefenen. We nou, komen misschien ja. straks nog op terug bij de begroting. Ja. Ja, ja, ik, we ik, proberen ik, natuurlijk ik, wel mensen weer naar arbeid toe te leiden. Maar dat is natuurlijk... Ja. Uh, het uh, gevolg wat je, wat je probeert uh, te bestrijden. Nee, want, uh, maar de oorzaak, ja, dat wordt heel moeilijk als je niet weet waar je, waar je dat moet halen. Behalve ja, economische crisis, maar dat ja, is zo'n uh, containerbegrip onderhand tegenwoordig. Daar uh... ja, heb ik heb de vorige week ook even met chef Verhoeven over gehad. Maar een van de dingen die mij bij zoiets zorgen baart, is, is met aansluiting tussen het UWV-traject en het gemeentetraject de meest kansrijke mogelijkheden om werklozen aan een andere baan te helpen, is het UWV. En die geloven in grootschalige elektronische oplossingen uh, en vooral niet teveel individuele begeleiding. En dan we hopen dat het goed komt. En dan kom je bij de gemeente en volgens mij gelooft die veel meer in kleinschalige, individueel gerichte oplossingen. En eigenlijk zou je dat al een stuk eerder moeten trekken. Ik weet dat dat technisch onmogelijk is en... Maar toch. Nou ja, of dat niet gaat gebeuren, ja, weet ik niet. Ja, maar, maar dat hoop uh, ik dus wel. Uh, het is wel zo dat een uh, UWV... is in feite een, een soort uitkeringsinstantie. Die hebben jarenlang wel allerlei werkpleinen... en uh, weet ik veel wat uh, georganiseerd... en opleidingen en... Uh, een coachingstrajecten. Uh, die zijn dus uh, met, uh, ik geloof, 80% gekort. Dus je, moet, je moest je terug naar, uh, naar een enorm aantal minder... ...vestigingen en naar efficiëntere uh, oplossingen. En dan betekent het inderdaad dat ze terugkomen in de kerntaak... En dat ze registreren wie er werkeloos is, waarom... ...en de, de uitkering regelen. Dat is enorm jammer. Ja. Jammer dat dat besluit ooit genomen is. Want uh, er zit daar wel een hele hoop expertise inmiddels. En dan denk ik met name ook aan jeugdwerkeloosheid... Mm -hmm. ...waar echt een heel, uh, een heel project op uh, liep. Wat gewoon van, eigenlijk uh, vanaf begin dit jaar, al maar volgend jaar zeker eigenlijk helemaal, uh, helemaal stopt. Noodgedwongen. En dat. Uh, ik bedoel, uh, wij hebben ook af en toe best wel commentaar op het, uh, het functioneren van het UWV, natuurlijk. Nee. Niets menselijks is ons vreemd. vreemd. Maar uh, ja in dit geval moet ik dat uh, toch wel zeggen. Die bal ligt niet helemaal bij UWV volgens mij. Maar bij. Uh, ons als landelijke overheid ja. die dat besluit genomen hebben. Nee, dat snap ik. Ja. Maar dan moet je maar op een, een gegeven moment wel om gaan schakelen naar ja. de Zeker. nieuwe werkelijkheid. Je moet, je moet en werkelijkheid niet zeggen van, van mensen, oké, we gooien eens over de schutting. Mensen zijn werkloos en dan moet je niet laten wachten tot ja. ze bij de gemeente aanmelden. Ja. Je moet proberen. In ja. Maar in onze nieuwe overleg met Hart van Braam zit UWV nu toch in? Ja. Mm. Oh, dus dan komt het goed. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet, maar, ik weet weet, het niet, maar ja. er is een, een overlemmelijke heren je je te vertellen over die... Ja, we we hebben direct direct ik begreep omheen. ook dat die, die reïntegratiebudgetten van het UV, die waren al lang volledig opgesoupeerd. Die ja. Waren ja, ja, je krijgt straks... Krijg je, uh, kijk, we hebben nou de diamanten en zo... die, die met SW en de, met 18K, met ja, ja. reïntegratie trajecten en zo zit. Er worden straks, uh, ik meen 35 in het land... 35? Uh, ja, ingericht waarbij zowel de overheid als uh, de, de, de ondernemers... Als... Uh, als het uh, onderwijs en ook de UEV inderdaad zich uh, met het bestuur daarvan gaan bezighouden. Waardoor er geprobeerd gaat worden die trajecten wat integraler te krijgen. Ja. Wij zijn daar trouwens zelf binnen de regio eigenlijk al mee bezig. Hè? Ja. Met het werkgeversdienstverleningsakkoord uh, uh, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Wat toch uh, vanuit de ondernemers gedreven wordt. En waarbij wij toch ook aan het zoeken zijn naar manieren waarop het onderwijs veel sneller kan inspelen op de behoeften in de, in de arbeidsmarkt. Daar, ik denk dat daar best ja, wel stappen de, genomen en de, worden. En in de begroting trekken wij voor 2014, 2015, 2016 100.000 euro uit om daar mee ja. actief, actief te zijn. Ja, nou. Ja. Okay, dat, nou, dat klinkt toch positief. We gaan naar het zorgcentrum, eh, Jacques. want eh, een dikke kop in de Het zorgcentrum naar het Jan van Mezouw te duur. En toen dacht ik zo van ja, ik heb zo ooit van die plannen vernomen, dat ze uh, voornemens waren om zeg maar daar het hele Kruisgebouw uh, te slopen en alles over te hevelen richting gemeente. Dus uh, ons Grand Café wat aan te passen, een soort centrale balie daar uh, te maken en nou gaat het voorlopig niet door. Wat houdt het in? Is men nog ja. dik aan het onderhandelen? Bestaat de kans toch dat we hoe, hoe het er ooit gaat komen? Ik moet even zeggen, Bernard... Ik wil even zeggen, waar komt het vandaan? Het was uh, net op het eind van de, van de vorige zittingsperiode. De CDA-fractie heeft toen het initiatief genomen... om te kijken, kunnen we hier, uh, kunnen we hier een, uh, een slag maken? Om, uh, om e met name efficiënter te gaan werken. Later zijn daar nog andere dingen bijgekomen... Uh, daar was toen uh, het merendeel van de raad het uh, daarmee eens, dus hier hebben we dat ondersteund. Uh, vervolgens is het zeer moeizaam gegaan omdat er op dat moment uh, weinig draagvlak was, ook binnen de gebruikers. En, uh, en ook binnen het SCAG was men daar zeer aarzelend over. Ja, ja. In Wa waarom, de loop van de, uh, waarom eigenlijk? Onbekend maakt onbemind, denk ik, dat het belangrijkste is. Ik hoor de kreten als van... Het Jan van Bezouw is te hoogdrempelig. Te hoogdrempelig? Ik zeg niet dat dat zo is, want ik ben het er absoluut niet mee eens met die kreet. Maar ik ben nou vandaag ook weer... Hoe moet ik dat vertalen? Nou, schijnbaar durven mensen hier niet binnen te komen. Ik vind het heel vreemd, want de bibliotheek groeit alleen maar zelfs. Factorium. Als ik hier binnenkom, dan zie je wanneer uh, moeders en zo uh, kijk, en vaders kinderen op, op, ophalen en wegbrengen. Is de eerste belastingdienst, omdat je denkt, van dat kan alleen maar ellende opleveren <laughs> ja, als je daar, ja. niet ja, zo, gaan daar dus als men naar binnen Maar ja. uiteindelijk gaan daar veel mensen naar binnen als het moet hoor. En, als men het daarover heeft, dan heeft men het over de culturele poot, denk ik. Mm -hmm. Als je kijkt naar de programmering van het Jan van Bezouw, klopt dat ook niet... Mm -hmm. Er zijn mensen die dat nu nog steeds roepen die volkomen achter de feiten aanlopen. Dat irriteert mij mateloos moet ik zeggen. Ik ben ook zelf natuurlijk wel de initiatiefnemer geweest van het is een van de moeilijkste besluiten die ik zelf heb genomen. Maar we hebben in het begin van de periode gezegd het moest uh, toch min of meer budgetair neutraal verlopen. Ja. Ja. Qua exploitatie is het zelfs gunstig, is het positief volgens de berekeningen met alle aannames enzovoorts enzovoort. Qua beleid, alle gebruikers... die zouden op dit moment niks liever willen... want die zijn ook inmiddels geëvolueerd in die gedachten... en met de d decentralisaties waarbij het van belang is... juist om die kruisbestuiving en, uh, en alles te krijgen... die je op deze manier kunt uh, realiseren. Uh, alleen het, uh, het, het geld voor de, voor de investering... zou in feite moeten komen uit de ontwikkelen van het zorgcentrum Thomas van Dieststraat 4. En we weten allemaal hoe de woningmarkt er op dit moment uitziet. En uh, ja, het, het gaat toch om een investering van een half miljoen. Als de woningmarkt nog was geweest zoals je in 2008 nog wel was... dan uh, had ik het wel aangedurfd. Nu denk ik, uh, uh, ook gezien... De meerjarenbegroting waar misschien direct Theo direct, uh, iets over zal gaan zeggen. Denk ik dat ik het niet op mijn uh, kap kan nemen... om te beslissen dit project uh, naar voren te halen. Hoewel als de raad mij terugfluit... zal ik er niet rouwig om zijn. Maar ik vind dat ik voor mijn verantwoordelijkheid moet nemen... een besluit wat ik neem. En dat is in dit geval uh, ja, heel jammer. En het is ook iets wat ik... Uh, ...nadrukkelijk erbij zegt... ...zo gauw we die ontwikkeling... ...van dat zorgcentrum wel kunnen realiseren... ...dan uh, moet het terug op de rol komen. Want het is echt iets... ...wat ook het Jan van Bezouw... ...de kans geeft... ...om toekomstbestendig te worden. Hè? Je krijgt structurele huur. Je krijgt uh, een, inderdaad... ...een kruisbestuiving... ...tussen al die verschillende dingen... ...maar ook door naar de bibliotheek... ...die straks in zijn nieuwe concept... ...een open verbinding met het Jan van Bezouw... Uh, ...wil hebben... Je krijgt allerlei. Ja, maar, maar die open verbinding is er nou op, op dat punt. Uh, nou, er zijn nu nieuwe plannen weer, hoorde ik heet van de naald dat de bibliotheek toch verder wil gaan met het doorzetten van het retailconcept. Waarbij ze de hoek die nu, zeg maar, tussen de bibliotheek en de Faillet in zit, hoewel die deuren inderdaad vaak open zijn, willen ontwikkelen om daar een logischer doorloop uh, van te maken. Nee, kijk, waar in het raadsvoorstel uh, staat... Of het commissievoorstel is er denk ik formeel nog. Ja, het is geen ja, ja, ja. het, uh, het is geen voorstel. Nee, maar het komt in de commissie. Dus ja, nee, maar de ja. commissie die, uh, dat, die, die zelfs die een, een, een besluit ik, komen ja. nemen. Dat, uh, er staat in, er is nu maximale kans op kruisbestuiving. Ja. Ja. En dan met name richting de bibliotheek. Ja. En toen dacht ik, hè? Uh, ik, ik kan me voorstellen dat je zegt van... Voor de bibliotheek is het aantrekkelijk als daar fysiek, logistiek... iets anders gedaan wordt. Maar dat is voor mij... geen kruisbestuiving. Dat is... optimaliseren van het gebruik van de ruimte. Bij kruisbestuiving is het... ik ben politieagent... en ik loop even de bibliotheek in, want daar hebben... ze informatie uh, rondom... mijn emberalurt, die ik... heel goed op kan pikken. Nou, en eerlijk gezegd, dat soort kruisbestuiving... ik kan het me niet voorstellen... behalve in een heel incidenteel... geval. Als dus, je bijvoorbeeld zegt... Uh... Wat we vroeger het consultatiebureau noemden. Hè? Jeugdzorg. Ja. Ik dat was een beetje. Dat is tot nog toe, dus ook daar in het Witte Gebouw, ja. een, apart, uh, een aparte unit die daar een beetje apart links in de gang zit. Daar komt niemand, alleen degene die daar naartoe komen. Ja. Stel dat je daar de zaak zo opstelt dat je het aantrekkelijk maakt voor mensen om kennis te maken met de bibliotheek, met name jeugd die daar niet zo aan gewend is. Ja. Dan kun je op een makkelijke. Uh, manier ze daar kennis mee laten maken en daar is culturele, culturele educatie is een van de dingen die ook in mijn uh, in mijn belangsfeer zitten, heel sterk zelf nee, ik, dat kinderen gaan lezen, van harte mee eens woord wat ik hier zag met de open monumentendag op de vrijdag daarvoor dat twee scholen massaal ja. met kinderen hier uitgerukt waren om naar het hele gebouw te kijken van wat gebeurt hier allemaal <kliek> en wat is de geschiedenis dat kan ik me heel goed voorstellen, maar uh, moeders, want het zijn toch meest moeders die op het consultatiebureau, dat geen consultatiebureau meer heet, komen, die gaan daarna niet naar de bibliotheek, die gaan daarna naar huis. En die hopen zo snel mogelijk geholpen uh, te worden. Dat Mijn perspectief maar op, terwijl op wat ze zitten te wachten en ze zitten midden uh, in de, de bibliotheek. Ja. En dan komt koffie erbij. Uh, en En uh, dan heb je het over... Het, ja. uh, nou, dat, dat is een kwestie van hoe pak je dat ja, aan? Hoe, ja, ja. hoe presenteer je dat? En als je dan uh, hebt mensen die uh, zitten te wachten... omdat ze iets willen vragen over de WMO en zo... en ja. die, zitten, uh, en die uh, maken ook in een keer kennis met, met, uh, met een bibliotheek... en een tijdschriftenhoek waarin ze ontdekken: ja. hé, hey, je kan hier de kant ook gaan zitten lezen... waar ik thuis geen geld meer voor heb. Ja. En... Uh, ja, dan denk nou, ik wel degelijk dat, uh, dat je zeker Marco gezien, daar uh, een goede kruisbestuiving kunt krijgen. Maar toen, ja, ik, maar, van, toen ik van die plannen hoorde, dus, dacht ik van, nou, dit is de oplossing van alle problemen. Hè? Zo van, je maakt daar een, een multicultureel gebouw van, multifunctioneel. Alle instellingen bij elkaar cultureel uh, en, en mensen kunnen een kop koffie met elkaar babbelen. Dat is het. In het artikel stond, uh, Jacques, we zijn wel een gesprek met elkaar en er zijn enkele voorstellen. Ik kan erover echt nog niets vertellen. Maar dus men praat nog wel met elkaar en het is niet zo dat het een gelopen race is. Maar voorlopig ben je heel uh, voorzichtig. Er ligt, je ligt van... een voorstel waarbij we concluderen uh -huh. dat op dit moment we het geld niet hebben. Het ja. stukje waar jij het over hebt is denk ik de tweede vraag die gesteld werd... En dat ging over de leningen en de inventaris. Ja. En daar kan ik nou nog geen, niet meer duidelijkheid over geven. als dat ik vorige week aan Kim Spanjers heb, uh, heb verteld. Gewoon omdat als je met zoiets bezig bent. dan moet je broer en de kip niet storen. En dan, uh... nee, op dit. Even heel kort bocht. Uh, overtuigend verhaal. En wat is dan de conclusie? We laten ze uit deze tekst. we laten ze minstens twee jaar er wachten. Uh, het skag. Dat potentieel alternatieven zou kunnen onderzoeken voor, uh, voor deze verhuizing zit in een soort spagaat van: gaan we in een andere richting uit of gaan we zitten wachten tot dit gebeurt? Is maar we hebben het geld nodig, dus de besluitvorming wordt eigenlijk lamgelegd. Ja. Is er dan een rot-wethouder van financiën die zegt: Ja, daar gaan we toch niet aan beginnen de komende jaren, want het is allemaal te duur? Hij heeft het op en... zelf genomen hoor. Ja, hij zit er uh, Ja. Ja. Nee, het is heel simpel. Als, als je, er zijn een aantal aspecten. Uh, puur op financieel gebied. U weet, als je naar de meerjarenbegroting krijgt, krijgen wij heftige jaren. En als je vanuit die heftige jaren gaat redeneren, dan uh, uh, uh, krijg je twee zaken. Eén, je maakt in de berekeningen, hè, nog even de berekeningen, maak je, uh, krijg je wat meer inkomsten voor het Jean van Bezaal. Maar de gemeente zal nu op met alle kapitaalslasten. Dat is één. Daarnaast speelt ze nog een ander aspect. Dat de boekwaardeverlies van het centrum, de renteverlies daarvan, komt ook op onze kap terecht. Mm -hmm. En dat bij elkaar maakt een behoorlijk bedrag. En vandaar dat we gezegd hebben, daar gaan we niet aan beginnen. We kunnen op dit moment niet dragen. Mm -hmm. Maar is het gebouw onverkoopbaar? Dat weet ik niet. Maar de, men, men wil het gebouw niet verkopen. men wil daar nieuwe woningbouwlocaties organiseren. Ja, maar daarmee raak je in het drie spagaat van we zitten te wachten op de woningmarkt, we zitten te wachten op de besluitvorming over de verplaatsing, we zitten te wachten op de lening en straks stond het, het hele zaakje in elkaar. Ik denk op het moment dat de woningbouwmarkt zich aantrekt en we kunnen dit op een goede manier vormgeven in de ruimtelijke ordening voor woningbouw, dat er dan een nieuwe kansen komen. Maar ik denk dat wij naar nou de Mensen, muziek moeten... Ik, ik vrees dat dit onderwerp is wat, wat erg veel tijd kost. En we willen ook nog even Theo aan het woord hebben over de, de, de, de, de, de brede scholen en wat daar allemaal bij komt kijken. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Wim Sonneveld. Met een tweetal heerlijke nummers. Zo heerlijk rustig en Annemarie. En dat zijn twee vertalingen van La Chansonette en Ma Petite Chanson. Luister maar eens naar Wim Sonneveld. Heel alleen aan het strand, lekker lui in het zand.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 Twee vertalingen van uh, Franse chansons. Theo, we hebben nog een uh, klein kwartier om uh, het probleem van de, de brede scholen op te lossen. Een groot artikel in de krant. Teven de Heide die vindt risico, nieuwbouw, basisscholen, chameleon en de vond er te groot. En de gemeente Goorl gaat opnieuw onderhandelen met de schoolbesturen over de voorwaarden van de vervangende nieuwbouw. Daarbij moet duidelijk worden wat de rolverdeling is tussen de gemeente en de school. Wat is er aan de hand? Ben jij een voorstander van een brede school? Zal ik eerst zetten, De kop, de lading niet dekt. Ja. Leg eens uit. Nou, er staat op dat de goede zethouder vindt de risico's van de nieuwbouw van de basisscholen te groot. Nou, het gaat niet om de basisscholen. Oh, om de... Met klem, met, echt met klem wil ik zeggen dat ik niet tegen de bouw ben van de twee basisscholen. En het van de filosoof. school op zich? Nee. Helemaal niet, daar is geld voor. Ja. Dus die kunnen gebouwd worden. Ik ben tegen de bouw van een brede school, omdat met name, en ik heb het opgeschreven, hè, want het is vrij technisch ja, wat ik allemaal ga vertellen, ja, ja. Uh, met name uh, dat wij gaan bouwen voor accommodaties voor commerciële kindpartijen. En dat gaat met name om commercieel. Ja, ja. En, en ik ben tegen een brede school, dus ik ben tegen de bouw van... Dus kinderopvang het pure, het louter commerciële. Dat is commercieel. Ja. En ja. tegen een brede school, omdat wij op dit moment meer dan voldoende maatschappelijke accommodaties hebben. En op het, oh. je, op het moment dat je uh, brede school gebouwt, ga je ook meer maatschappelijke accommodaties bouwen. En we hebben er al te veel van. En kijk Co maar concurreer, concurreert dat met elkaar? Ja. Dan? Ja? ja. Oneerlijke concurrentie? Of dat hoe, zeg ik hoe, niet. Hoe moet je dat dat zeg ik niet. Maar dat betekent wel dat het met elkaar concurreert. Dat betekent wel dat een Jan van Zouhuis mogelijk. Ik ken toevallig ja. drie uh, gimlo mensen die zijn hier weggegaan. Nou, die mensen gaan uitweiden. Nou, Dat betekent dat Jan van Bazaar het minder inkomsten krijgt. Minder inkomsten van Jan van betekent dat ze de tuigjes in elkaar kunnen krijgen. En dat betekent dat ze meer servietie moeten hebben. Ja. Dus en in feite zijn we onze eigen concurrenten aan het creëren. Dus jij zegt van dat de scholen er komen prima, daar is geld voor, geen probleem. Maar wat er allemaal bij komt kijken, zeg maar de, de, wat de brede school aan extra werk moet verzetten, dat zijn in feite commerciële activiteiten. Oh, dus, en die komen nu voor rekening van, van, van de gemeente. Je hebt twee dingen. Je hebt de maatschappelijke accommodatie die je bij, bij gaat bouwen. Hè? Want er moeten zogenaamde wijkactiviteiten uh, uh, in plaats zijn, die je normaal in het Janbezuifel met lijnbronnen zou kunnen doen. Hè? Even, als je even de andere twee, en je kan ze ook in de deel- en in de wildakker doen. En je kan ze ook doen in de, uh, uh, de wijkaccommodatie van de Frankische Driehoek. Je kan ze doen in de wijkaccommodatie van de Boskens. Op een gegeven moment krijgen we veel te veel wijkaccommodaties. Die gaan van elkaar uh, uh, uh, afsnoepen, waardoor je dus een probleem krijgt. Dus dat is, en dan betekent dus dat die mensen straks weer uh, met geld tekort komen. en dan bij de gemeente komen aanvragen: ja, we hebben een maatschappelijke activiteit en wilt u even bijbetalen? Nou, dus dat is het. Nou, dan gaan we, dan gaan we naar de hoofd argumentatie van mij. Dus dat is één. Ik ben in ten principale ben ik het oneens met het investeren voor commerciële partijen. Wij doen het ook niet voor andere commerciële partijen. Mm -hmm. Als een winkel of een fabriek of iets exactie ja, komt, ja, ja, ja. dan zeggen wij niet, god kom maar leuk, wij bouwen dat wel van u, dan gaat het niet goed, ja, dan nemen wij alle risico's over ons nek. Ja, ja, ja. Dat is ten principale zeg ik, dat moet je niet willen. Uh, en waarom ben ik er nog eens keer sterk op tegen? Deze commerciële partijen willen zelf niet investeren, ja. en die willen alle risico's bij de gemeente neerleggen. Ja. U weet op dit moment ja. hoe het zit met de kinderopvang. Mm -hmm. ja, op dit moment zijn de grote zorgen, en dat betekent dat de maar de vraag krijgt van: uh, uh, kunnen deze uh, uh, commerciële partijen wel blijven bestaan? Want dat want stukje, ik begreep het niet meer, daar staat dus de pijn zit voor, zit voor jou dus in de investeringslasten voor onder meer de kinderopvang. Die in het kader van het brede schoolmodel nu voor reden van de gemeente komen. Die zitten vast aan een afschrijving van 40, 40 jaar. jaar. 40 jaar? Ja. En een investering van 1,5 miljoen. Wat ik ook zo voor het vond, zo van hij legt het meest negatieve scenario voor. Waarin over vijf jaar alle kindfuncties op de, uh, de scholen om wat reden dan ook komen te vervallen. In die twee scholen? Stel, als ze nu zouden zeggen: wij, wij, willen daarmee, wij willen ermee starten, maar de, de, de, de kinderopvangactiviteit, alles dat, waar je dat gaat, je ziet het ook steeds meer naar uh, grootouders en naar familieleden. Die mensen hebben dan geen bestaan meer, die zeggen dan een contract op, en dan zit ik 35 jaar met alle kapitaalsvasten. Wie gaat dat dan betalen? Ja, dan, dan, dan zou je er als gemeente aan vastzitten, dus ja. En dat wil ik voorkomen. Maar jij neemt, jij neemt dus, begrijp ik, binnen het college een minderheidsstandpunt in. Ja. Maar kan mag ik dus nog dus, even, mag ja, ik even door? Ik, ja. Dat zijn dus een aantal argumenten. Dus van... De, een principieel argument, niet investeren voor commerciële partijen. Dat ja. vind ik, of het nou kinderfunctie is, of een school is, of een winkel is, of een, niet. een, winkel is, of een fabriekje is, of een weet ik dat wat. Wij doen er voor niemand, waarom zou ik dan hier wel voor moeten doen? Uh -huh. En als die mensen het zelf niet aandurven, waar moeten wij het risico dan naar toe trekken? Uh -huh. Uh -huh. Dat, is, dat is de overtuiging. Is, uh -huh. Dan heb ik nog, dat men heeft een nieuwe huurberekingsmethode toegepast. Uh -huh. En in die nieuwe huurberekeningsmethode zitten er een paar ja, wij noemen dat uh, parameters of uh, uitgangspunten die uh, mijner inziens niet correct zijn. Uh -huh. men heeft bij die berekening heeft, is men uitgegaan van een percentage van 3,5 procent. Dat is onze interne eenjarige rekenrente. Als je die, die, die nu gaat gebruiken voor een 40-jarig contract die 40 jaar gaat duren, dan loop je een enorm risico. Want op het moment dat de rente gaat stijgen, moeten, moeten wij de rente gaan betalen als gemeente. Ja, maar op dit punt, uh, ik heb dat vaker uh, gemerkt, uh, je, je gaat toch bij dit soort, even het principiële argument opzij uh, zetten. Uh, van je investeert voor een commerciële partij, hmm. dan reken je toch gewoon een commerciële uur? Ja, maar, dat, maar dat, gebeurt niet. dat gebeurt niet. Nee, maar dat vind ik dommigheid. Ja, Nee, maar goed, ik ga dus niet zeggen dommigheid. Van wie is dat dommigheid? Wie binnen doet, wie, wie, de gemeentelijke berekeningsmethode nou, Als het je doet. zegt van. Laat ik me heel simpel zeggen. Kinderopvang is een commerciële activiteit. En dan kunnen we een discussie hebben. Ja. Over hoe commercieel In de mate waarin ja, de publieke ja. sector stimuleert. Ja. Dat dat soort activiteiten plaatsvindt. 옛... En dat dat. Uh, min of meer gedwongen. In de commerciële sfeer terecht gekomen is. Dat er dan mensen kunnen zijn om het wel te doen. Maar het prijskaartje dat daar aanhangt voor de accommodatie... is voor mij een ander prijskaartje... dan voor het schoolgebouw zelf. Ja. Want dat is een publieke functie. Punt. En daar heb je rekenmodellen voor. En dan loop je ook nog risico... omdat over 40 jaar die school misschien leeg komt te staan... of over 30 jaar omdat er te weinig kinderen zijn. Mm -hmm. Dus dat soort elementen spelen daar een rol in. Maar mm -hmm. dat is duidelijk. Daar hebben we al 100 jaar geleden van besloten. Dat zijn risico's die bij de overheid liggen hier begrijp ik de redenering om de risico's bij particuliere partijen te leggen. Maar in alle gevallen zitten er toch vormen van risico voor een gemeente aan. Ook als je de investeringsrisico bij een ander legt... als er aan een school gebouwd is en het leidt tot leegstand... omdat een partij failliet gaat, kom je toch in, in dingen terecht. En als je dan gaat verhuren... Als mogelijkheid. Dan zeg ik ja, dan moet je kijken wat de markt uh, kan hebben. En als dat niet tot een acceptabele huurprijs uh, leidt, dan moet je uh, die overweging uh, niet doen. Nee, maar als die markt maar, wel meer kan hebben, dan moet je dat vooral pakken hoor. Wij lopen als gemeente, dus ja, als ze dat willen. Wij, lo wij lopen dus het renterisico. Uh, wij lopen als gemeente het lege risico ja. En. Uh, en uh, dan uh, zijn, uh, blijkt, heb ik in, in dat kader van de berekening van de huur heb ik aangegeven dat volgens mij een paar parameters niet kloppen. Inmiddels blijkt dat ook te kloppen. Dus die parameters die, dat die, komen, die, ja, die komen morgen weer terug in het college. Ja. Uh, uh, men, de de, de, de commerciële partijen willen alleen maar contracten aangaan van maximaal vijf jaar. Dus met andere woorden, als ze over vijf uur stoppen, dan uh, loop ik het huurrisico. Nou ja, goed, u begrijpt al, dan lopen wij een risico van 65.000 euro per jaar. En accountants leren zich heel netjes: als je binnen twee, drie jaar dat ding niet kan vuur, moet je het afboeken. Dan moet ik 1,4 miljoen gaan afboeken. Nou, daar zit ik allemaal niet op te wachten. Theo, maar hoe, hoe gaat dit nu aflopen? Want jij zegt van, nou, ik heb heel die onzekerheden, daar eindigt ook het artikel mee, zijn voor mij aanleiding om binnen het college een minderheidsstandpunt in te Dus de meerderheid van het college is voor. Het gaat nu naar de raad. Stel dat de raad voorstemt, dan ga jij ook democratisch akkoord. Of zijn er dan net verkiezingen? Nee, nee, het komt uh, ja, maar, nee, maar in oktober je, je, je inderdaad. Bent, nee, maar je bent heel overtuigd, je je standpunt, daar zitten, zit, vind ik, heel een goede argumenten in. Ik, ik vind... In. Maar toch, ik... Heb je, toch heb je een minderheidsstandpunt ingenomen. Dus je hebt jouw uh, jou medebestuurders niet kunnen overtuigen van, jongens, dit is geen goede zaak. Nee. Ik ben razend benieuwd naar de afloop, Gerard, maar, razend. Mijn taxatie is dat er in de raad een meerderheid is om ermee door te gaan. Ja. Er is Hebben we dan raad. een probleem? Een hele nieuws maken, hè? Dat weet ik nog niet. Nee, ik, ik, kijk, ik snap de lastigheid vraag. Ik, ik, ik, ik vind op een gegeven moment... Ik vind als wethouder financiën... en zelf als accountant vind ik dat ik als vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer... de risico's duidelijk moet maken. Als de raad dan bij een volle verstand... Met, en dan vind ik dat er een behoorlijke meerderheid voor moet zijn... bij een volle verstand zegt... wij durven dat risico aan... dan kunnen ze mij, als vertrouwens van het verkeer... nooit verwijten dat ik ze niet qua moet heb. Ja, ja. Dat vind ik primair mijn eerste, eerste ja, ja, ja. uitgangspunt. Nee, of hier positieve consequenties aan hangen... dat uh, laat ik nog even in het midden. Ik wil eens rustig nee, afwachten. Ik ben nog veel meer geïnteresseerd in de argumenten zelf... hoor. Ja. Dan in, in dit soort dingen. Maar in feite dezelfde discussie die we net hadden over dit gebouw. En een half miljoen investeren... Dan zeg je ook van, ja, dat, is, dat risico zou je kunnen nemen. Want, kijk, dit en dit en dit, als het allemaal goed gaat, dan is het risico eigenlijk nul. En als ze tegen zegt, ja, dan hebben we een probleem van een half miljoen. Oh, je kunt het niet op één op één vergelijken. Hè? Want één nee, dat of snap of... ik. Nee, je, maar politiek dus gezien importatie. wil je dit soort dingen wel eens uitruilen tegen elkaar. Hm. Jij hebt een half miljoen aan ingeleverd. En nu zeg je, ja, met de school gaan we door. Kun je je ook lang in de, dit, de politiek <laughs> te, bezig geweest Maar dit wordt nog wel een spannende Toch? discussie. Dus, want ja. jij, jij zwaait niet met je portefeuille. Het is niet zo van, uh, de, althans, daar lijkt jij mijn type niet voor. Je beredeneert iets heel zakelijk, heel clean, als een accountant. Nou, daar is niks mis mee. Maar ja, dan kun je dus, uh, ja, je, je kunt dat dus verliezen. Ik zou het kunnen verliezen en dan ben ik afhankelijk van, van ik, hoe de raad hierop reageert. Ja, ja. Nee, maar oh. een en in de, en in, de meest, in de meest extreme Toch? situatie En in het budget apart gezet worden Nee Hoezo nee? Er wordt geen budget Als, als de raad het niet aanneemt dan kunnen ze altijd zeggen wij in, de raad, zit in, de, in dat stuk zit de mogelijkheid om een normale brede school te bouwen of een normale school te bouwen en een normale gymlokaal Dat zit in het budget en daarnaast zit, wordt er extra krediet gevraagd ja. van 1,5 miljoen voor die kindfuncties ja, maar dat is een besluit dat de Raad neemt. Dat de Raad kan bedrag. zeggen, ja. dat doen we. Ja. Ja, en daarmee is dat bedrag geallokkeerd. Dan is dat bedrag gealloceerd. dan krijg je een ander probleem waar het nog niet over nagedacht is. Dat is nou dat op dat moment de rentelasten gaan tellen. Mm -hmm. Daar heb ik nog geen geld voor. Ook in 2013, ook in 2014 nog niet. Daar is nog geen antwoord op gegeven. Dit is gewoon een principebesluit. En stel het geld maar beschikbaar. Maar er, moet ook nog, er komt ook nog een consequentie van dat je de rentelasten voor het hele jaar... In één keer leg je beslag op een begroting voor 2014 en moet gaan bezuinigen. Mathieu, dus... jij moet het toch hartstikke vervelend vinden dat jij jou, zeg, jouw medewestuurders niet hebt kunnen overtuigen van uh, de misstap die zij gaan maken? Ik zeg niet dat het misstap is. Dat vind ik wat overdreven. Ik zeg alleen, uh, als, als men een normale commerciële rente al berekent, als men een vraag, als men een huurcontract kan krijgen van uh, 15 jaar met een bankgarantie eronder, heb ik geen enkel probleem. Want dan vind ik dat mijn risico's redelijk zijn afgedekt. Maar als die afdekking niet komt, vind ik dat de risico's te groot worden. Weet je wat we afspreken Gerard? Hier gaan we nog een uitgebreid vervolg aan geven. Volgende week, dit zaak, komt het in, het in de commissie. Ik vind, ik vind het ja, het jaar komt aan in de commissie. Ik vind ja. het wel erg spannend. Nee, dus dat centrum, lijkt me centrum, centrum, dat de maandag erop we daar maar, terug komen, hm? we daar maar ja. op terug moeten komen. Dat we de maandag erop daar maar op terug moeten komen. Want we mensen, hebben het ook nog niet over de sluitende begroting gehad. Die toch niet zo sluitend blijkt te zijn als sluitend is. Als er besluiten worden nee, genomen. We hebben, en, ik kan alleen maar zeggen, wordt vervolgd, wordt vervolgd. Dames en heren, dit was Golse Kringen en we bedanken onze gasten Jacques Sperber en Theo van der Heijden voor een zeer spannende deel van het gesprek en voor de technische ondersteuning, onze Stefan. Golse Kringen wordt herhaald via radio op dinsdag en zaterdag op donderdag, maar ook via internet, 24 uur per dag. Tik maar in en ik zeg tegen luisteraars graag tot volgende week.